ik zeggen allemaal. Het is goedemiddag. Um, fijn om hier weer te zijn. Ik uh, stapte ongeveer drie jaar geleden voor het eerst dit gebouw binnen. Drie jaar geleden kwam ik een stage lopen in Oase... ...en dat maakt dat ik een heel aantal gezichten ken... ...maar in drie jaar tijd gebeurt er best veel. Dus ik zie ook heel veel nieuwe gezichten... ...en dat neem ik aan, dan betekent automatisch ook dat ik voor jullie een nieuw gezicht ben. Nou, dat is niet erg. Goed om jullie uh, te leren kennen bij deze... Ik ben Menno. Ik heb stage gelopen in Oase voor uh, twee jaar in totaal lang. Ik ben nu weer een uh, jaartje terug in mijn uh, plaats waar ik ben geboren en waar ik leef. Dat is Venendaal, Een uurtje rijden hier vandaan. Maar nu weer even terug in deze zomervakantie in Oase. En uh, eerlijk, dat is altijd verfrissend om uh, mensen uit Oase te spreken. Um, en heel fijn om hier weer te zijn. Ik had zelfs de nieuwe hal nog niet gezien. Ik je nagaan hoe lang ik hier al niet was geweest. Goed. Beste mensen, het gaat vanmorgen over geloofstwijfel. Over twijfelen. En misschien vraag je je het volgende ook wel eens af. Ik in elk geval wel. Bijvoorbeeld deze vraag. Heb ik zelf God eigenlijk niet bedacht? Of ben ik niet gewoon gelovig omdat mijn vader, omdat mijn moeder dat ook zijn... Of, waarom geloof ik nu wel in God? En vrienden van mij, waar ik op zaterdag mee voetbal, waarom geloven zij niet in God? Ja, precies. Voetbalt u nog op zaterdag? Wel eens? <laughs> u vraagt er in geval af, ja. Of, een andere vraag, misschien ook wel herkenbaar voor u. Is leven met God echt wel slimmer en beter dan leven zonder God? Wil ik überhaupt wel dat een God... De basis van mijn leven. Een pakket met vragen. Een pakket met vragen. Die ik me wel eens stel. Waar ik wel eens over twijfel. En misschien jij ook wel. Vragen die me mijn twijfel kunnen oproepen. Over geloven. Over God. Over mezelf. Ik wil het hier dus vanmiddag met je over hebben. En dit, dit kunnen vragen zijn die voor jou... Als gelovigen gelden. Maar dit kunnen ook vragen zijn die voor jou als niet-gelovigen kunnen gelden. Dat je er niet voor durft te gaan, dat je twijfelt, dat je zoekt, vragen stelt. Geloofstwijfel. Daar gaat het uh, vanmorgen over. En volgens mij kunnen we vanmiddag wat leren uit de Bijbel. Volgens mij kunnen we heel verschillende dingen leren uit de Bijbel. Maar een van die dingen is, er zijn wat wijsheden over twijfelen. En ik wil vanmorgen, vanmiddag, ik leef nog steeds niet vanmorgen, ik ben denk ik vanmorgen te, te laat mijn bed uit te gaan. Dus ik leef nog maar net, zeg maar. Uh, ik wil vanmiddag met je gaan hebben over een verhaal van Johannes de Doper en een verhaal over Jezus. Dat is één verhaal, de twee hoofdpersonen zijn zij. En ik stel eigenlijk voor dat ik eerst die twee even aan je introduceer, voor als ze nog niet bekend voor je zijn. En ik wil eigenlijk beginnen bij Jezus. Als ik het vanmiddag heb over Jezus, dan is het misschien goed... Om te weten dat er in het volk van Israël, onder de Joden, er 3000 jaar geleden, 2000 jaar geleden, maar nog steeds, er wordt al eeuwenlang uitgekeken naar een verlosser. In het Oude Testament, het eerste deel van de Bijbel, belooft God dat namelijk aan hen. God zegt, ik ga iemand sturen die jullie redding gaat brengen. En dan wachten ze, eeuw na eeuw, op die verlosser. Jezus. Ik als christen geloof dat Jezus die verlosser is. Nu had die God nog meer gezegd tegen dat volk. God had gezegd, voordat die verlosser komt, ga ik iemand sturen die de weg voor hem klaar gaat maken. Die het volk gaat opwarmen, die, zo zou je kunnen zeggen, de rode loper gaat uitleggen voor die verlosser. Dus iemand komt nog voordat die verlosser gaat komen. Je zou kunnen zeggen dat, dat er een concert is. Een groot concert waar een grote superster optreedt. Maar dan heb je niet alleen die grote superster. Dan heb je ook zo'n artiest die in het volkprogramma staat. Dat is Johannes de Doper. Johannes de Doper zou diegene zijn die het volk zou opwarmen. Die het volk zou klaarmaken voor die verlossing. Johannes de Doper. En over Johannes is het misschien nog goed om te weten dat Johannes ontzettend enthousiast was over Jezus. Ongelooflijk. Ik heb... Gekeken waar hij allemaal voorkomt in de Bijbel. En dit valt me op. Hij is zo enthousiast. Hij is zo toegewijd aan Jezus. Dat is ongelooflijk. Zelfs in de buik van zijn moeder werd Johannes al enthousiast over Jezus. Hij sprong op. Zo vertelt een verhaal uit de Bijbel. Johannes is zo iemand die gaat in de woestijn zitten wachten op een seintje van God totdat hij aan de slag gaat. Johannes maakt ontzettend veel mooie dingen met Jezus mee. Ongelooflijk. En, en als ik zo naar Johannes kijk in de Bijbel, dan denk ik, wauw, zoals hij gelooft in God, dat, dat, dat is waanzinnig. Maar met dat ik dat zeg, kan Johannes misschien wel heel ver over mij vandaan komen te staan. Misschien bij jou ook. Johannes de doper. Jezus. Daar gaat het vanmorgen dus over. En ik wil een gedeelte uit de Bijbel lezen. En liggen Bijbels onder je bank, als het goed is? Ik heb hem ook geprojecteerd staan. En ik wil gaan lezen uit het tweede deel van de Bijbel. Dat heet het Nieuwe Testament. En ik wil dan lezen uit het Bijbelboek Lucas, hoofdstuk 7. En die kun je vinden op pagina 1626. 1626. Ik zei Lucas 7... En dan beginnen we bij vers 18. Misschien goed om te weten voordat ik uh, begin met lezen. We stappen een verhaal binnen. En uh, welk verhaal stappen we dan binnen? Nou, op dit moment dat we beginnen met lezen zit Johannes de Doper in de gevangenis. Hij is gevangen genomen door de Israëlische autoriteiten. En Jezus, Jezus doet ontzettend veel wonderen. Dat is de situatie. Johannes in de gevangenis, Jezus die ontzettend veel wonderen doet. Ik wil beginnen bij vers 18. Daar staat het volgende. En de discipelen, de studenten van Johannes, berichten hem over al die dingen. Dat gaat over de wonderen van Jezus. En nadat Johannes twee van zijn discipelen bij zich geroepen had, stuurde hij hen naar Jezus met de vraag... Bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander... Toen de mannen, die studenten, bij hem, Jezus, gekomen waren, zeiden zij: Johannes de Doper heeft ons naar u toegezonden. Met de vraag: Bent u degene die komen zou? Of verwachten wij een ander? Op dat moment genas hij, Jezus, vele van ziekten en aandoeningen, boze geesten. En aan veel blinden schonk hij het gezichtsvermogen. En Jezus antwoordde en zei tegen hen: Ga heen. En bericht Johannes wat u gezien en gehoord hebt. Namelijk dat blinden ziende worden, kreupelen kunnen lopen, melaten gereinigd worden, doven kunnen horen, doden opgewekt worden en aan armen het evangelie verkondigd wordt. En zalig is Hij die aan mij geen aanstoot neemt. Dit is het woord van... Onze God. Nou, dit is dus het gedeelte wat de aanleiding is om het vanmiddag met je te hebben over geloofsdwijf. Ik heb net gezegd dat, dat, dat Johannes ontzettend enthousiast en toegewijd was aan Jezus. Dat hij heel veel mooie dingen met Jezus had meegemaakt. En ik zei daarbij dat, dat Johannes misschien dan ook wel heel ver bij je vandaan kan komen te staan. Maar met dit verhaal, met wat we net hebben gelezen, zit Johannes opeens naast je. Hij staat naast mij. Want Johannes, ja zelfs Johannes, twijfelt. In dit gedeelte komen twijfelende Johannes de doop tegen. Hij zoekt, hij stelt vragen. En ik kan je vertellen, beste mensen, daar had Johannes alle reden toe. Want als we Johannes even zouden opzoeken, dan komen we hem tegen in een pikdonkere kerken. Vies, goor, het ruikte niet fris. En dan komen we de man tegen die de mensen had warm gemaakt voor die verlossen die eindelijk was gekomen. We komen de man tegen die onwijs veel goede en mooie dingen met God had gedaan. Hij was degene die had aangekondigd dat Jezus zou komen. Hij had hem zelfs aangewezen. Dit is hem. En dan is die Jezus er eindelijk. Dan is die verlosser er eindelijk. En Johannes maakt er niets van mee. Johannes zit opgesloten met water en brood. Johannes, hij hoort geweldige verhalen over de Jezus. De Jezus doet wonderen. Maar dat gebeurt allemaal buiten de gevangenis. Niet in zijn situatie. Niet in zijn gevangenis. Alsof, alsof de artiest die in het voorprogramma staat van die grote superster... ...in de bezemkast wordt opgesloten op het moment dat die grote superster het podium betreedt. Daar zijn mee zou je het mee kunnen vergelijken. Dit vraagt Johannes zich af. We hebben het samen gelezen. Twee keer komt het erin naar voren. Johannes vraagt zich af... ...bent u het die komen zou, of verwachten wij iemand anders? Let wel. Johannes heeft heel zijn leven gebouwd op deze aanname. Johannes heeft al zijn keuzes gebaseerd op deze aanname, namelijk dat Jezus die verlosser was. Die verlosser waar ze zo lang op hadden gewacht. Dat was de basis onder alles wat hij deed. En we komen in dit verhaal Johannes tegen en hij twijfelt juist daaraan. Het meest existentiële is voor hem vloeibaar en wankel. Goed. Johannes vraagt zich af, Jezus, bent u fake of bent u echt? Van al zijn toewijding, van al zijn enthousiasme, van al die mooie herinneringen aan God aan Jezus. Er blijft even niets meer van over. Twijfel, ik zou het hiermee willen vergelijken, kan op zoveel momenten een soort groot gulzig koekiemonster zijn. Kinderen, die kennen jullie zeker. Een groot, gulzig koekiemonster. Het vreet je enthousiasme, het vreet je toewijding, het vreet al die mooie herinneringen aan God. Allemaal op. Alles wat je leek te bezitten in je geloof. Alles wat je leek te bezitten aan God. Alles wat je leek te bezitten aan zekerheid. Het is allemaal verdwenen in de buik van koekiemonster twijfel. Weg. Niets meer van over. Bank op. En misschien is dat het eerste wat ik tegen je zou willen zeggen om te onthouden vanmorgen, vanmiddag. Dat twijfelen heftig kan zijn. Goed, we gaan terug naar het gedeelte, weg bij Cookie Monster. Terug naar het gedeelte wat we samen hebben gelezen. Want volgens mij kunnen we twee praktische dingen leren van zowel Jezus als van Johannes. Uit het gedeelte wat we hebben gelezen. Ik stel voor dat we eerst op eerst wat inzoomen op Johannes. Want wat zien we wat er gebeurt... in dit gedeelte met Johannes? Johannes wordt geconfronteerd... met twijfels en met vragen. Hele diepe twijfels en vragen. Ik heb gezegd dat is heftig. Maar... dat zien we nou geval niet in dit gedeelte. Wat hij niet doet is dat hij wegkruipt... in een hoekje van zijn cel met zijn armen... over elkaar verontwaardigd... zich voorkompen met negatieve energie. Dat is niet wat ik zie. Wat Johannes doet... Terwijl hij twijfelt, hij komt in actie. Hij gaat er wat mee doen. Het eerste wat hij gaat doen, is dat hij zijn twijfels gaat delen, heel kwetsbaar, met de mensen om hem heen. Notabene zijn studenten. En vervolgens geeft hij aan die studenten de opdracht om die twijfels bij Jezus te brengen. Dus twijfels en vragen voor Johannes de doper is dat geen reden om die handdoek maar in de ring te gooien te stoppen met alles. Twijfels en vragen is voor Johannes de reden om in actie te komen, zijn twijfels te delen en ze bij Jezus te brengen. Dat is wat Johannes doet. En Jezus? Hoe reageert Jezus op de twijfels van Johannes? Let wel. Hoe reageert Jezus op zijn vertrouweling, zijn volgeling van het eerste uur, die aan hem gaat twijfelen? En ik moet eerlijk zijn, ik, ik, ik moest wat zoeken in het gedeelte. Wat zien we nou in Jezus? Hoe reageert die Jezus nu op die twijfels van Johannes? Wat mij uh, blij maakte, en wat me dus opviel, was dat Jezus niet afwijzend reageert op de twijfels van Johannes. Dus dat Jezus verontwaardigd wordt. Dat Jezus boos wordt. Dat zie ik niet. Het lijkt vrij vlak, zelfs een beetje opschillig. Jezus ontvangt de vraag en geeft antwoord. God gaat serieus om met die vragen en twijfels van Johannes. Dus, dus op het moment dat jij twijfelt, dat ik twijfel, dat jij vragen hebt over God of over het geloof, je het niet meer zeker bent. Jezus, God, lijkt er allereerst niet zo van onder de indruk. God hendelt het wel. God ontvangt de vraag en geeft antwoord. Dus, er is ruimte voor twijfels en vragen, ook als je Jezus voelt. Juist als je Jezus voelt. Voel de ruimte die Jezus daarvoor heeft. Voel de ruimte, hopelijk, die oase ervoor heeft. Voel de ruimte die jouw connectgroepen ervoor hebben. Om te twijfelen en niet zeker te weten. Goed. Ik heb gezegd, twijfelen kan heftig zijn. En daarna leerden we van Johannes dat... Dat, dat twijfelen om actie vraagt, het delen en waar Jezus brengen en van Jezus dat de ruimte is voor twijfelen. En ik stel voor dat we dat gelijk een beetje in praktijk gaan brengen, om het een beetje mee te maken. En daarvoor zou ik willen vragen of we met z'n allen gewoon even stil willen zijn, stilte ervaren. En ondertussen mag je nadenken over de twee volgende vragen die op het scherm verschijnen. De eerste is, als het gaat om God of geloven, waar twijfel ik dan over? Welke vragen heb ik? En de tweede vraag is, welke actie zou jij kunnen doen om wellicht verder te komen met je twijfels, met je vragen? Dus we gaan ervaren dat er ruimte is voor twijfels en vragen, ook in de kerk, ook bij Jezus. En ik daag je uit om na te denken over wat je daarmee zou kunnen doen. Yes, we zijn een moment met z'n allen stil, ik zal die stilte weer doorbreken. Yes, je mag nadenken over deze twee vragen. Na een moment van stilte wil ik je de gelegenheid geven, alleen als je dat wil, voel je ook vrij om dat niet te doen. Um, om even met degene die naast je zit, uh, als dat dus vertrouwd en goed voor je voelt, uh, om dat even te delen. Waar twijfel je over en wat had je in gedachten om daarmee te doen. Ja, dus het is een moment om het gelijk even te delen, mocht je je daar vrij voor voelen. Om het gesprek hierover te hebben... Juist in de kerk. En ik wil je uitnodigen om straks bij de koffie, of op een ander moment in je connectgroep, of waar dan ook, uh, en nog eens op terug te komen. Dat moment, hier in deze kerkdienst, toen moest ik hier en hier aan denken. Toen riep dit en dat het bij me op. Deel het. Yes? Bedankt voor uh, jullie... Uh... Ja, bedankt. Ik wil jullie meenemen. Ik ga richting het einde van deze toespraak. En ik wil jullie meenemen naar een denkbeeldig treinstation. Dus beeld het je in, een treinstation. En als je naar de muur kijkt, dan staat daar heel groot... ...station twijfelend centraal. Het is het station van de twijfelaars. Want als ik daar, daar rondkijk, dan zie ik... Dat er een trein van het geloof stopt. En de andere trein van het geloof zoeft er voorbij. En ook die van mij, die stopt daar wel eens. En die van jou allicht ook. Het moment dat je in je geloof... in onzekerheid komt. Dan kom je aan bij station twijfel Centraal. En als ik daar zo rondloop, dan, dan, dan valt het me op dat het best wel druk is. En ik schiet iemand aan en ik vraag, waarom is dat zo populair hier? Waarom is het... Goed om hier te zijn. En dan zegt die persoon tegen mij... Ja, Menno... Um, je kan het toch ook nooit zeker weten. Toch? Wat is nu waarheid? Wat klopt nu? Ik schiet iemand anders aan... En, en die zegt heel eerlijk tegen me... Ja, het is ook best wel fijn hier. comfortabel. Want zolang ik hier op station twijfelen centraal ben... Hoef ik ook geen richting te kiezen. Het is er fijn om er te zijn. Twijfelen Centraal, het station waar we met z'n allen op zijn, aanbeland vandaag. We hebben gezien dat de ene er trein van het geloof voorbij zoeft, de ander neemt er een uitgebreide stop, en er zijn ook treinen die haast niet meer verder lijken te kunnen of te willen. Jezus sluit zijn antwoord aan de studenten van Johannes af met een best wel een wat merkwaardige zin. Ik heb hier lang over nagedacht. En aan God gevraagd, wat bedoelt u hier precies mee? Namelijk deze zin. Hij staat wat dikker gedrukt. Ge Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt. Volgens mij staat het in deze vertaling. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. De Bijbel in gewone taal, die zegt het volgende. Het echte geluk is voor iedereen die vertrouwen in mij, Jezus, heeft. Wat ik denk, wat Jezus hier zegt tegen die studenten van Johannes, is dit. Station twijfelen centraal is slechts een tussenstop. Het is zeker geen eindbestemming, maar slechts een tussenstop. Dus twijfelen, vragen stellen. Wat Jezus betreft is dat dus ook niet jouw eindbestemming. Maar een fase, een moment in je geloof meerdere momenten. Je zou kunnen zeggen dat Jezus met deze laatste zin aan Johannes en aan jou en aan mij een soort reisadvies meegeeft. En dat is deze. Blijf niet voor altijd op dat station twijfel centraal, maar kom uiteindelijk daar waar je in geloof en vertrouwen kan leven met Jezus. Station Jezus centraal. Want, zegt Jezus, dat station Jezus centraal, leven in vertrouwen met hem, dat biedt uiteindelijk meer geluk dan twijfelen. Als ik het achter zou moeten zeggen, dan zou het dit zijn. Ultiem voor Jezus is niet dat je in onzekerheid leeft. Niet jouw eindbestemming. Maar ultiem voor Jezus is dat je in vertrouwen met hem kan leven. Nou, samenvattend. Wat hebben we geleerd vanmiddag over twijfelen? Wat hebben we geleerd van die Jezus en van Johannes? Nou, we kwamen eerst uit bij dat grootste koekiemonster. Twijfelen kan zoveel wegvreten wat je had. Het kan heftig zijn. En het tweede wat we leerden was, twijfelen vraagt om actie. Johannes, die actie onderneemt. En het derde was van Jezus, dat Jezus zegt, twijfel maar. Vraag maar. Het is oké. Okay. Het mag er zijn. En tegelijkertijd de scherpe prikkelende zin van Jezus als reisadvies. Twijfelen niet voor altijd. Onderneem actie en kom weer daar waar je in vertrouwen leeft met Jezus. Ik wil uh, deze toespraak heel graag afsluiten met een prikkelende zin. Ik kwam die ergens tegen en ik dacht, dit, dit wil ik graag aan je meegeven als jij hier zit met een berg aan twijfels en een berg aan vragen en ik geef me ook stiekem aan mezelf mee. Ik zit op dit moment in een periode waarin ik meer twijfel dan eerder. Dus ik kijk straks zelf ook naar het scherm. En ik wil je aan jou vragen. En ik vraag aan mezelf, Menno, wil je me even binnen laten komen? En dat is de volgende zin. Dit is misschien wel wat God is aan jou vragen vandaag. Wil je mij, wil je Jezus, een keer het voordeel van jouw twijfel geven? Ik wil uh, graag met jullie bidden. Dat is iets wat uh, lastig kan zijn, zeker in moment van twijfel. Maar dat, uh, wat goed is om te doen, dus dat gaan we bij deze ook doen. En daarna zullen we zingen. Laten we bidden, tot God. Lieve Vader, goede God. We bedanken u voor dit moment, voor deze voor dit moment van ontmoeting, voor het moment van zingen, voor het moment van welkom van Pieter, voor uw woorden, Heer, die we hebben besproken. Lief God, bedankt voor alles. U geeft zoveel. Tegelijkertijd, Heere God, we komen bij u met een geloof met gaten. We komen bij u zonder geloof. We komen bij u met onvermaaktheid. We komen bij u met twijfels. Met wantrouwen tegen u. We komen bij u zoals we zijn. Niks meer en niks minder. Dit zijn wij, Heere God. Dit is ons geloof. Dit zijn onze twijfels. En we willen ze bij u neerleggen. En Heere God, als we dat doen... dan bid ik ook dat u komt. Merkbaar. Dat u aanwezig bent... In de tijden dat we twijfelen, dat we vragen stellen. Dan bid ik dat u komt met uzelf, met uw liefde en met antwoorden. Dan bid ik dat u ons weer vult. Dat u ons weer brengt bij uzelf. Lieve God, waar omstandigheden ons doen wankelen, bid ik dat u ons vasthoudt. Ik bid dat u oase vasthoudt. Ik bid dat u bij al die connectgroepen zijn. We bidden met z'n allen, Heere God. Wees aanwezig. We bidden met z'n allen, Heere God. Laat u zelf zien. Laat u zelf zien en, en kom. Hoe dan ook, op welke manier dan ook. verrassend. Bedankt dat bij u ruimte is om te twijfelen en vragen te stellen. We kunnen soms ons ook we bidden voor al deze mensen hier bij elkaar. We bidden voor al die mensen die op vakantie zijn. We bidden dat u ze omgeeft met uw liefde. Nogmaals, dank u wel. En toon u zelf in Jezus' naam. Amen.